De campagneleider van de AK-partij in Nederland zegt dat er nog wordt gezocht naar een plek waar Cavusolo zaterdag met Turkse Nederlanders kan praten. In Amstelveen is een man ontvoerd. Meerdere mannen met bivakmutsen hebben een man uit zijn auto getrokken en in een andere auto geduwd. Daarna zijn ze met het slachtoffer weggereden. De politie zelf spreekt nog niet van een ontvoering, maar gaat er wel vanuit dat het echt is en dat het niet om een grap gaat. De politie is op zoek naar getuigen. De dood van twee Nederlandse militairen in Mali vorig jaar... is veroorzaakt door een fout in het ontstekingsmechanisme van een mortier. Dat blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Twee militairen kwamen om toen tijdens een oefening een mortiergranaat ontplofte. Een derde militair raakte zwaar gewond. Volgens de marechaussee hebben de militairen geen fouten gemaakt. Het onderzoeksrapport is niet openbaar. Wel zijn de conclusies gedeeld met de nabestaanden. Het Openbaar Ministerie in België heeft zeven jaar cel geëist tegen Frank Masmeijer. Dat meldde RTL Boulevard en De Telegraaf. De oud-NCRV-presentator wordt verdacht van de smokkel van ruim 400 kilo cocaïne... via de haven van Antwerpen. De drugs waren verstopt in een lading bananen uit Zuid-Amerika. Zuid Masmeijer woont nu in België. Hij werd in 2014 opgepakt en is nu op voorwaarden vrij. De oud-showmaster spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen blijft het ook nagenoeg overal droog. De zon schijnt dan af en toe. En er staat weinig wind. Doordat ongeveer 11 graden. Dit was het en Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Dat is uh, Tamara Woesterburg. Uh, ja, je hebt uh, ook een voorronde geschiedenis. Waar ben jij geweest? Nou, dat was de introductie van de dame die wij vanavond hier in deze studio hebben. Dat dateert alweer uit 2012. Wanneer was dat? Dat was tijdens een uh, halve finale van de Grote Prijs van Nederland. In het patronaat. Dat is een beetje de achtertuin en een speelplaats... waar Marcus en ik vaker komen. Dat heeft ook te maken met onze werkzaamheden bij de Rob Akda-woord. Maar uh, Tamara Woesterburg is vanavond onze uh, hoofdgast. Want uh, zij gaat een aantal nummers en stukken spelen van het album The Colony. Dus uh, ik weet niet of uh, de microfoon, de, de, de, de gewone microfoon uh, van dat ding daar al werkt... of uh, werkt die niet, werkt die wel, want dan kan ik heel eventjes gaan communiceren... Oeps, zonder eventjes, uh, eventjes een, een, een nek omdraaien, want anders gaat die over de boksen. Uh, want ja, uh, we hebben Tamara aan de andere kant uh, staan... en uh, die staat dan voor een zangmicrofoon, maar goed, dat kan ook even met het praten wel even geen kwaad. Want het is inderdaad 2012 geweest dat we elkaar uh, gesproken hebben. Met een simpel interviewtje over van hoe ging het en uh, wat, uh, wat, uh, wat heeft jou gebracht om bij de Grote Prijs van Nederland. Nou ja, uh, je staat nu inmiddels hier, maar dat, dat was ooit toen. Oh, ja, koor niet zoveel. Uh, Janne? Oh, ik moet, ik moet op... Oh, sorry, sorry, ik moet wel de goede schijf openzetten. Ga je gang. <laughs> Ga je gang. Nou, dan zal ik ook mijn schuif openzetten. Ja, ja, sorry. <laughs> ja, maar vertel. Hoe, uh, want er is inmiddels in die vijf jaar natuurlijk wel het nodige gebeurd. Uh, ja, er is een, een hele hoop gebeurd. Ja. Uh, ik heb uh, inmiddels uh, in ieder geval een, uh, een album opgenomen. Mm -hmm. En uh, daarvoor heb ik nog in de Amerikaanse gevangenis gezeten... En, dat uh, verhaal heb ik gelezen vanmiddag, ja. <laughs> Toen, uh, <laughs> heb ik ook nog voor de correspondent geschreven. Dus uh, er zijn een, een hoop dingen gebeurd de ja. afgelopen jaren. Uh, over die gevangenis, daar gaan we het he hebben. Over de correspondent wat jij aanhaalt, daar ga ik het ook nog heel even kort over hebben. Want daar heb ik iets van jou uh, gezien, dus dat, uh, dat, Kom, dat sowieso. En uh, natuurlijk gaan we het over jouw muziek hebben. Want uh, dat het niet helemaal uh, de kolonie uit de lucht is komen vallen, daar uh, ben ik vanmiddag daarachter gekomen. Goed, dank je even voor uh, dit moment. Dan uh, ga ik even nog, uh, nog de verdere introductie doen van dit uh, fijne programma. Uh, want ja, uh, waarom uh, ben ik met Hello Goodbye uh, begonnen? Want uh, dat is uh, van de Beatles. Hoe zit dat? Nou, uh, dat heb ik Tamara net ook uh, verteld. Uh, op 1 november uh, is mijn moeder overleden. En uh, we vonden het uh, noodzakelijk omdat mijn moeder haar lichaam uh, als hartpatiënt... Wie teruggegeven heeft aan de wetenschap... hebben wij uh, nooit echt een afsluiting hebben uh, mogen vieren. Dus dat hebben we dus afgelopen zondag gedaan. En heel bijzonder, op 5 maart, dat was de geboortedag van mijn moeder... daar hebben we het uh, verhaal ook afgesloten. Maar dat is uh, niet zomaar een afsluiting. Dan moet er iemand wel overkomen. En dat is dan mijn oudste zus geweest uit Australië. Die is in 2006 ooit vertrokken. En wat gebeurde er toen op die dag? Toen mijn oudste zus naar Australië vertrok. Daar stond de cameraploeg van Joris Linssen op het uh, vliegveld van Schiphol. Om uh, ja, natuurlijk. de nodige verhalen op uh, te sporen. voor zijn programma Hello Goodbye. Dus dat was de reden waarom ik hem toch weer eventjes uit de kast heb getrokken. En natuurlijk de introductie van het interview... wat ik met Tamara had in 2012 in het patronaat. Nou, dat uh, is een beetje het uh, verhaal voor dit uh, moment. Maar natuurlijk hebben we ook uh, gewoon muziek. Uh, dit is ook heel erg leuk, want er zit weer een link... tussen mijn oudste zus en een van haar vrienden. En uh, dat is wel uh, grappig. Een van haar studievrienden heet Flores Silken en met name dat laatste woord. silken dat moet bij de muziekwereld wel bij een hele hoop mensen alarmbellen doen afrinkelen. Klopt. Want zijn neefje is zeer muzikaal. Dat is uh, Juriaan Want die speelt uh, bij Astrid uh, uh, En die heeft dit werkje van Annika uh, Bokshoren. En dat is nu een band Annika geworden. Longshot heet het uh, nummer. En dat ga je nu horen. Dat was hem. Stage Republic met All Out. Uh, tegenwoordig uh, worden er een aantal uh, nummers uh, gewoon uitgebracht. Uh, First Stage uh, was het uh, laatste album wat hij uit uh, heeft uh, gebracht. Maar nu uh, brengt hij uh, de nummers los uit. Om ze ja, niet alleen uh, hernieuwd onder de aandacht uh, te brengen. Want uh, hij scoort uh, goed in... Met name Amerika maar en dan ook weer in de tak van de uh, onafhankelijke uh, platenindustrie. Daar heeft hij al wat uh, prijzen weten weg uh, te kapen. En uh, daarvoor hoorde je Annika met Longshot. Uh, Annika Bokshorn heeft ook iets met een grote prijs voor Nederland. Zelf stond ze met haar band in 2009 in de finale met een andere Rotterdamse band... die nu inmiddels wel behoorlijk uh, uh, succesvol is. En dat is de Cosmic Carnival. Dat draaien we hier ook regelmatig uh, bij Alternative FM. Uh, maar nu heeft Annika zelf weer een, uh, een nummer met haar band uh, gemaakt. Langshot. En uh, ja, Rotterdam. Nou, daar hoef ik uh, Tamara niks over uh, uh, te vertellen. Want uh, die komt daar uh, vandaan. Uh, hebben ze een, een beetje een leuke pop zien in Rotterdam? Absoluut. Ja, ja. maar Annika is nou naar Amsterdam verhuisd. En dat ja? is echt een heel erg zonde. Want het, zij is super, super goed. Annika! Lekker wij. <laughs> ja, deze week ook wat e-mailverkeer gehad met Annika. Dus bij deze, ja <laughs> natuurlijk, gewoon een goede, lekkere plaat om, om lekker hier te draaien bij, bij ons. Uh, nou ja, we zijn er, we zijn er klaar voor. Uh, ik neem aan dat we gaan uh, luisteren naar een aantal tracks. Maar dan een beetje zeer klein uitgevoerd met een ja, elektrische vind... gitaar uh, van de Colony, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, welk, welk nummer ga je, uh, welke twee nummers ga, uh, laat je horen? Um... De eerste twee worden uh, Pink-eyed Soul en uh, uh, Take Me. Ja. <laughs> The end. to care Ja, yeah. uh, het uh, geeft toch wel een beetje, een klein beetje het gevoel van op een vluchthaven of een, licht, een luchthaven te zijn. Ja, een beetje datzelfde gevoel wat ik nu uh, een beetje heb van iemand die, die nu een beetje uh, staat uh, in te checken en zegt: ook, ik ga weer naar Australië, zoiets. Maar goed. Ja, het zou zo kunnen. Gevoel, <laughs> ja, zomaar kunnen. Ja, dat was het. Uh, ja, het volgende nummer. Uh, ik ben even kwijt welke dat ook alweer was, maar. Uh, me heet die. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, yeah. Ja, want ik heb uh, ook vanmiddag even weer het album af uh, zitten luisteren. Maar wat, uh, wat, er het, het zit in een bepaalde sfeer. Ik kan het niet even 1, 2, 3 uh, ondervangen. Maar het heeft iets... Ja, dat noemen ze in de filmwereld noemen ze dat noir. Dat heeft bij jou... Dat tint je ook in... Uh, dat geef je ook mee in, uh, op dat hele album. Uh, Zo'n laag zit er, zit er steeds onder. Dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, was dat je bedoeling ook? Dat je dat eigenlijk. Eigenlijk Zijn elke muzikale noten zo zo zo'n zo'n zo'n streekje met een penseel. Zo moet je het eigenlijk. Zo, zo ervaar ik het ook. Nou, dat is, uh... is dat misschien wel de, een goede omschrijving? Of? Nou ja, ik, ik vind het in ieder geval een fijne omschrijving. En ja, ja volgens mij, iedereen. ...haalt uit een album wat hij er... Uit wil uh, halen. Wat hij eruit wil halen. En ja. Ik vind dit een erg mooie omschrijving. Dus dank <laughs> ja. je wel. Ja, goed. Uh, dat waren er dus uh, twee. Uh, het, uh, het nummer uh, Pink Eitzel en Take Me. Uh, take Me, dat heeft vooral volgens mij... Uh, ja, uh, ik heb wel een beetje een soort verlangen. of Ademt dat het een beetje uit? Uh, ja, ik... Uh... Ja, ja? ja, ik vind het een beetje lastig om daarover te praten. Ja, zo. dat hoeft ook niet. Maar uh, het, kijk, het, het, het, het, het, is dat een beetje ook de strekking van een verhaal... wat je wil uh, vertellen uh, daarin? Um, ja, dit, uh, dit nummer heb ik eigenlijk op mijn zestiende al geschreven. Dat is al een tijd terug. Uh, ja, dat is een hele, tij <laughs> ja. een hele tijd terug. Ja. Maar um, hij heeft, uh, ik werkte samen met de Amerikaanse producer Kramer. Ja. En er was nummer uh, wat we eigenlijk allebei minder bij het album vonden passen. Ja. Dus toen hadden we een nieuw nummer nodig. En toen zei hij, speel nog eens speel nog een paar oude nummers. En toen kwam dit nummer eruit. En voor ons allebei was het eigenlijk een beetje de kern van het album. Omdat het gaat ook over, over weggaan en inderdaad verlangen. En, uh, uh, en je ergens niet thuis voelen en naar een andere plek willen. En, uh, dus ving het voor ons eigenlijk precies de kern van waar de rest van het album over ging. Ja. Het is het, het, niet om het een of ander... maar eh, dat is ook een beetje het gevoel... wat ik vandaag... dat ambivalente gevoel. En dat wordt nu, natuurlijk nu versterkt... doordat ik dat album van jou... Hè, ook nog eens even uh, beluisterd heb. Sorry. En dan kom niet... geeft niet. Het is juist... dat, dat, dat, dat maakt het, het leven ook weer heel erg mooi. Want eh, ik bedoel... Dat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk voor mij altijd... de, de mooiste dingen... en uh, uh, uh, uh, uh, uh, momenten eigenlijk... Uh, die je meemaakt. He, ik bedoel... Dat, dat mijn persoonlijke verhaal... wat ik nou net uh, verteld heb... maar dan ook nog zoiets uh, mogen ontvangen uh, als het gaat om muziek. Het is, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik, zit, uh, ik zit toch eigenlijk best wel met een uh, goed gevoel... hier een programma te doen. hoor. Dus, uh, Fijn. En niet alleen ik. Ik denk dat Marcus dat ook heeft. Um, goed, dank voor zover. We gaan uh, zo dadelijk natuurlijk nog meer van je horen. Eerst weer uh, gaan wij uh, muziek uh, laten horen. Hold My Heart Right. En dat is van Shirt. dusk, when the flowers fold and angels sing, will you turn to me, will you turn to me? Oh, at dusk, when the sky feeds the child within, will you turn to me? and hop away in disgust I felt the nightingale flammity let it soak into Dat uh, was Elena May met The White Dove Sneest. Oftewel De Witte Duif uh, die aan het niezen is. Dat is dan de vrije vertaling van het uh, nummer. Maar ik denk dat Elena daar toch een hele andere betekenis heeft. Er is een drieluik uh, trouwens van, uh, van het aantal nummers wat, uh, wat ze heeft uitgebracht. Eerst verscheen Sheep for Fiber. Toen kwam Stairs Race Children. En het laatste, dat was begin uh, geloof ik dit jaar... Veggie Patch in the Desert... En bij elkaar opgeteld kwam dat uh, tot één groot album. Daarvoor hoorde je Hold My Heart Right van Shirt. Daar zijn we mee bezig. Uh, toevallig ken ik via Facebook uh, zijn agent een beetje. Dat is uh, de onvolpreste Jim van Kooten. Die hebben we wel eens uh, met Lou Zens hier in uh, de uitzending uh, gedraaid. En die band is wel op te houden te bestaan. Maar als het goed is, hopen we hem in april hier in de studio te krijgen. Dat uh, zeggende ga ik uh, een mooi bruggetje slaan naar 2012. Want dat was uh, de halve finale waarin ik uh, Tamara uh, ben tegengekomen in het patronaat. En daar ook uh, wat, uh, ja, uh, een interview heb uh, opgenomen. Maar de uiteindelijke winnaar is Rogier Pelgrim geweest. En dat was nog wel hilarisch ook in de finale. Want op een gegeven moment stopte ik een microfoon onder zijn neus. En uh, ik zei ook. Oeh, ja. Je moet niet meedoen aan de grote prijs van Nederland. Waarop hij dan op een gegeven moment zegt: Ja. Hè? En dan, uh, dan zei hij ook uh, van, uh, dat ik dat uh, eigenlijk niet moest doen. Maar je ziet dat ik hem dan toch win. Daar kwam een korte, uh, dat was toen een beetje de korte strekking van het verhaal. Wat, wat was nou het uh, geval daarvoor? Uh, ergens aan het begin van 2012 zei ik nog dat hij mee moest doen. En toen had hij zijn twijfels erover. En uiteindelijk. Uh, bleek dus dat ik het uh, bij het juiste eind had. En later krijg je dan te horen. De man die voorspeld heeft dat ik de grote prijs van Nederland heb gewonnen. Nou, vind ik altijd wel leuk om te horen, Rogier. Uh, maar nu uh, heb jij een uh, nieuw album uitgebracht. Busy, uh, Birds and Busy People. Dat is uh, een beetje uh, het verhaal. En als we goed kijken naar het nieuws. Daar heeft hij ook een heel mooi nummer over geschreven. En dat is ook uh, bekend. Want hij heeft dat op uh, YouTube. Heeft hij dat uh, ja, uh, wereldkundig gemaakt destijds. Zijn bekende nummer Stranger than the News. Dat is de openingsnummer van dat nieuwe album wat hij heeft gemaakt. don't know why. And minutes later, another crusader comes passing by. by in the clear blue sky. I say, what you gonna do? It's alright, so in love with you. It's alright, stranger than the news. It's alright, it's alright, it's alright. Right. Oh. Ja, uh, Stranger Than The News uh, van uh, Roger Pelgrim. Leuk leuke uh, van uh, dit uh, verhaal is, als je dat nu in het licht zet... met alles wat wij uh, via de media tot ons uh, krijgen... is dat een beetje het uh, geëngageerde verhaal wat, uh, wat hij heeft uh, uh, gemaakt. Uh, want je kan uh, overal uh, alles uh, achterzoeken met, uh, met de media. En uiteindelijk... Uh, gaat het erom: wat je. Ja, uh, kom maar gewoon eigenlijk achter je televisie vandaan en ga iets, uh, iets nuttigs doen. Dat is een beetje het uh, verhaal wat uh, Rogier uh, ons probeert te vertellen. Ik ga weer uh, terug naar de andere kant. Want uh, daar staat uh, Tamara uh, weer klaar. Om weer een aantal nummers van uh, haar album The Colony te laten horen. Uh, daarnet hadden we dus Pink Eyed, Soul en Take Me. En ik ben nu heel erg nou, razend nieuwsgierig welke twee nummers je nu uh, gaat uh, laten horen. Nou ja, nu we het toch hebben over uh, geëngageerd, uh, doe <laughs> ik uh, Declaration of Dependence. Ja, dat, en, dat, dat uh, nummer viel mij al vanmiddag al op. En dat had ja. ook uh, te maken met dat verhaal uh, over de gevangenis. Maar goed, daar ja. kom ik zo direct nog wel even bij, joh. Ja, <laughs> klein, een kleine uh, cliffhanger daar. Ja. En uh, uh, uh, we hadden het ook over Leonard Cohen net ja, eventjes, ja. Uh, wat de luisteraars thuis niet konden horen. Ja. Um, dus ik ga ook de Devil in the Roundabout doen, uh, Ah, mijn, uh, Leonard Cohen. Dat, dat is, dat is uh, ook uh, een single uh, geweest, hè? Geloof ik, toch? Ja, klopt. Okay. Nou, laat, uh, laten we maar beginnen. America, life, liberty, pursuit of happiness. Viva America, oh you taught me how to dream and hope, America. I'm a prisoner of brave but you're a prisoner of fear uh Oh, United States and justice for all. Ja, daar zit ook een bepaalde intensiteit in dit nummer. Dat, ja, dat was inderdaad ook wat ik vanmiddag even uh, mocht ervaren. Maar goed, daar kom ik zo op. Ja, natuurlijk The Devil and the Roundabout. Een nummer wat we ook uh, regelmatig hier hebben gedraaid uh, bij Alternative FM, Samen met dat andere mooie nummer wat je hebt gemaakt. Nocturne. Die hebben we ook uh, vaak gedraaid. Dus ik uh, ben heel nieuwsgierig. hoe The Devil and the Roundabout. Hier gaat klinken in onze studio. Nou ja. Ik wil hen, maar dan met een vrouwenstem. <laughs> Oké. Okay. I met the devil on a roundabout He tried to sell his, sell his soul And I said, seriously You think I buy that shit agnostic as I am? He started waving with a contract And screeched I accept all the euro Gold or cents I said frankly my dear You think I'd give a dime Angelic as I am Your lack of self-respect Doesn't gain my sympathy It's not your insecurity You simply are incompetent You see You must mistake me For someone And I'm cold I'm in control And I am bored I feel too much But I don't Bye. In me, Shoddy Fuels. Mijn interest in you, please. let me have your hebben. En ik zei: oké, wat de hel. Zat er niet alleen een stukje Lennart Cohen, maar zelfs ook een vleugje Jacques Brel? Zelfs dat! Merci. <laughs> ja, ja, ja, ja. Alsof je gewoon over het uh, Vlaamse vlakke land heen gaat. Uh, <laughs> dat was uh, wel heel, heel mooi. Uh, nu je daar toch nog even staat. De uh, Declaration of Dependence Day, zeg ik het goed zo? Declaration of Dependence Day. Ja, the, oh, de Declaration of Dependence, Ja. Yeah. Dat uh, deed, dat heb ik dus even zelf bij verzonnen. Uh, nou, maar, uh, het, was, het is eigenlijk de Declaration of Independence. Ja, en dat ja, ja. heeft inderdaad te maken met Independence Day. Maar ik uh, moest ook denken vanmiddag, uh, toen ik dat verhaal van jou heb gelezen... over uh, jouw ervaring samen met Harry Mary of Harry Mary. Uh, ik weet niet hoe ik hem moet uitspreken, maar... Dat, uh, dat, dat, dat, <laughs> uh, dat verhaal dat, dat je dus gewoon in de lik bent uh, terechtgekomen. Ja, um, wat hebben jullie uitgehaald bij die Amerikanen? Want dat, dat kwam maar ook niet heel... Ja, ik. Uh, wat was, was Heel kort hoor. Maar, uh... Nou ja, heel kort. Uh, ik was door de douane en Harry uh, die werd daar uitgepikt. En die wilde ze dan verder nog even interviewen. En um, uh, toen bleek dus dat je. Uh, uh, als je muziek wil maken, dan heb je gewoon een uh, werkvisum nodig. Ja. En als ze er. Uh, dus, ja. Als ze gewoon ook maar enige vermoeden hebben dat, jij, uh, dat je meer geld gaat verdienen dan dat je opgeeft aan hun belasting, ah. dan word je gewoon uh, teruggestuurd. Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb altijd een beetje het idee met de Amerikanen. Ik heb zelfs uh, ooit gewerkt bij een waterleidingbedrijf. En uh, daar had ik een uh, collega meegemaakt. En die zei, uh, ja, als je naar Amerika ingaat... dan uh, doen ze altijd vreselijk moeilijk... met allerlei uh, stempels en weet ik allemaal wat. Maar als je het land uitgaat... nou, dan zijn ze maar blij dat je maar weg bent. Dat, uh, dat, dat idee heb ik, uh, dat, dat verhaal... dat spookte ook door mijn hoofd, hè? Dus, uh, ja. ja, goed, oké. Okay. Uh, dat was jouw uh, ervaring met uh, Amerika, denk ik. Uh, ben je er ooit nog uh, daarna nog eens terug geweest of niet meer? Nee, ik ben er wel daarvoor geweest en... Uh... Ja, daarna, ik, vind het, ik zou er gewoon in moeten, kunnen, kunnen mogen. Kunnen, ja. Maar het idee om, uh, om dan weer gewoon uh, al je tickets te betalen... en het risico te lopen dat ze je terugsturen... Ik heb het... Nog niet aangedurfd in ieder nee, okay. ja, geval. Het blijft een beetje een, een, een, een, een land. Wat, en zeker nu, in de tijden van... De... Ja, ik heb nu dus recentelijk weer... Ik krijg al de, al de verhalen door van iedereen. Omdat ja, ja, ze ja. mijn verhaal kennen. En, <laughs> ja, ja dat was er was nu weer een... een uh, kinderboekenschrijster van 71 jaar. Ja. Uh, die, uh, die in één keer vast werd gehouden. En uh, super gruwelijk werd geïnterviewd. Dat je denkt, ja, jongens toch. En een uh, vriend van me die nu in New Orleans zit. Die allemaal gewoon keurige uh, visa had. Die, ja. um, uh, die, die ook in één keer uh, 26 uur over zijn reis had gedaan. Omdat hij was opgehouden door de douane. Dus... ja, ja. ja. Ik denk dat Trump iets tegen schrijvers heeft. Nou ja, goed. Dan komen, komen we misschien de komende tijd wel een beetje achter... met wat hij echt van plan is. Laten we wel hopen dat hij geïmpeached is voordat hij... Ja, uh, het, is ook, het is ook een naam die op dat kassabonnetje van mij staat. Dus dan wil ik... <lacht> goed, bij deze heb je dus de reactie al gegeven. Hoef ik daar niet meer aan te vragen. Dank je voor, de, voor het moment. We gaan straks in de tweede uur natuurlijk nog meer van jou horen. Uh, maar we hebben natuurlijk nog even wat tijd over over Rotterdam gesproken. Ook uh, in de tijd dat ik nog een paar van die hele mooie recensies mocht uh, schrijven voor de PopUnie... <coughs> ben ik uitgekomen bij een, een uh, jongen die Nederlandstalige muziek maakt. En dat is Jeroenorama. En dat nummer dat heet Onderweg. En dat hoor je tot aan het nieuws van 9 uur. Groen-grijze weiden, langs razende auto's die stilstaan en rijden. Langs vluchtige wolken en stoffige wegen, langs donderend onweer en hozende regen. Oeh, onderweg. Ik kom eraan. Nee, wacht maar niet. Kopend water aan Hollandse dijken. Langs zoevende molens die mijlen verrijk, Langs lachen en huilen met tranen en tijd, Langs alle gedachten van binnen naar buiten. Oeh, onderweg.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 The